Ja? Goedemorgen, commissaris Uval. U had me te bespreken? Ja, schaduw. Ga zitten. Je moet het goed hebben van commissaris Silveur. Ik dacht dat hij naar de wintersport was met zijn vrouw Manon. Dat klopt. In Andorra. En ik wil dat jij er ook naartoe komt. Kijk eens al. Maar als een wintersporter ben ik ook voor niet. Er is daar iemand vermoord. Aha. En omdat Silveur zelf liever van zijn vakantierust wil blijven genieten... ...heeft hij jou voor deze affaire van harte aanbevolen. Aardig ah, van hem. Maar als ik vragen mag... Uh, ...wat heeft de Surrey Nationale met Andorra te maken? Onze president is in naam prins van Andorra. Dat schept verplichtingen. Frankrijk houdt in zaken van orde en recht een oogje in het zeil... ...en voor het geestelijkheid is men meer georiënteerd op Spanje. Heeft Silvair meer bijzonderheden gegeven? Niet veel... De vermoorde is een zekere Auguste Aubrezprit, hotelhouder in Pas de la Casa. Bovendien burgemeester van een van de zes provincies die ze in Andorra hebben. En verder was er iets met een sleutel en een kast met zes sloten. Een kast met zes sloten? Die blijkbaar in het regeringsgebouw van Andorra staat. En enfin, dat moet je zelf maar uitzoeken. Sivert dacht dat het wel iets voor jou Ik zou ben zijn. Zeer vereerd. Mooi reisje naar de Hoge Pyreneeën. Van Toulouse moet je naar L'Hospitalet. En dan verder met een autobusje, geloof ik. Je treft het: sneeuw en zon. Een soort vakantiereisje, zou je het kunnen noemen. Goeiedag. Ik ben de politiechef. Jacques Brion is de naam. Zegt u mijn patroon, prima patroon. U had het al begrepen, Carrier en zo, zeg maar chef. Ja, ik ben u tegemoet gereisd, chef. Het is een half uurtje naar Pasta da Casa. We zijn daar net over de Franse grens. Hoeveel, uh, hoeveel man politie hebben jullie nou in Andorra? 16. Eén op elke duizend inwoners. Als we onder ons waren, zouden we het met uh, minder kunnen doen. Maar we zijn niet misdadig. Hier gebeurt nooit iets behalve dan met die. Uh, uh, hoe heet die ook alweer? August. August au Ja. Ja, daar bent u dus voor gekomen. Is het in deze tijd van het jaar niet? Wat dat betreft had ik het zelf wel kunnen opknappen. Was dat niet gisteren? Wat bedoelt u? Oh, dat uh, August doodgeschoten werd, ja. Ja, dat was gisteren. En de dader. Hebben we nog niet. Zijn er aanwijzingen? De sleutel is weg. Van de bronkast? Nee, van de kast. De kast in het Casa de Laval, het Dat Was je drie die kast? Dat is geheim. Nou, oh, misschien is de moordenaar daarna nieuwsgierig geworden en wilde je daarom een sleutel hebben. Er schiet hier niets mee op. Er zijn zes sloten en zes sleutels. Zes? Waarom zes? Dat zal ik u vertellen, Chef. Kijk, in uh, Andorra hebben wij een uh, volksvertegenwoordiging van 24 man. Ja? Uit elk van de zes provincies vier. Maar de voorzitter van ieder groepje van vier is burgemeester. En de burgemeester past op een sleutel. En die sleutel past op een van de zes sloten van de kast in het regeringsgebouw. Precies. De kast kan dus alleen worden geopend. Ja, en gesloten natuurlijk. Als alle zes burgemeesters met een sleutel bij elkaar zijn. Dat zat er ook alweer in die kast zijn. Geheimen. En niemand weet welke geheimen dat zijn. Ja, de mensen die in de volksvertegenwoordiging zitten. Maar die mogen er niet over praten. Zijn die vergaderingen openbaar? Er mag publiek bij. Maar alleen inwoners van Andorra. Hmm. Hmm. Ik dus niet. Nee, u niet. En denken ze nu dat het moord op de burgemeester iets te maken heeft met die geheimzinnige kast? Ja, want zijn sleutel is gestolen. Aha. Nu kan de kast dus niet open? Nee. maar. Daar kan toch een nieuwe sleutel worden gemaakt? Nee. De moet eerst de nieuwe burgemeester gekozen zijn. Dat zijn de voorschriften. Merkbaar. Hoogstmerkwaar. merkbaar. Oh, dit is het dan. Pas de la casa. Hier is het gebeurd. Ik heb voor u besproken in Hotel al het, het, het hotel van de dode mer? Nee, dat is Hotel Pique-Marie. Het leek me minder gepast u daarin onder te brengen. De vriend is beter dan de dode buurman. Zo, hier is het. Nou, ik laat u nu even alleen. U zult zich wel willen verfrissen na die lange reis. Verfrissen. Verwarmen. Waar gaat u naartoe, patroon? Ik maak van de gelegenheid gebruik om een bespreking te houden... met de drie politiemannen die hier gestationeerd zijn. Ontmoeten we elkaar om acht uur aan het diner? Ja. En een prettige vergadering met u vieren. Nou, we zijn niet belangrijk in getal. Maar we handhaven de orde. Op dat ene geval, nou. Dat ene, ja. Ja, maar dat is dan ook een mysterie. Hallo, schaduw. Ah, dag maar, <laughs> Hallo, hallo. Haha, <middels> ja, zie dat is fijn <middels> dat je me komt opzoeken. Ja, ik ben hier aan het haarschuur. Ben ik juist herstellende van de ontberingen van een soort polreis. In een tochtige autobus door sneeuwbergen, mist en langs griezelige ravijnen. Oh, dus mag ik blij zijn je leven beleven te zien? De vreugde, Manon, is aan mijn kant. Ik zou jullie opzoeken uh, na een maaltijd met de politiechef. Niet een drankje? Ja. De fles die je daar hebt lijkt me een uitstekende keuze. Voilà. Oh, man. Mag ik misschien nog even een glas? Nee, ik zal erbij. Bedankt. En vertel eens, hoe is het met onze Bruno Silvrij? Bruno ligt in bed. Ach nee. Gevolg van skiën, stijve spieren, blauwe plekken en een uh, mentaal insinkentje. Mm -hmm. <laughs> Laten we hem rust ruilen. Ik hou je tot het dinergezelschap goed. Manon, niets is beter. <laughs> en morgenochtend op het terras in de zon bij in de, de skiliften. In de, in, de, in de zon? Ja, volgens ons auto valt er vannacht veel sneeuw. Kerkdroge sneeuw en morgen staat de zon aan een azure hemel. Oh, zon en sneeuw in het terras, zeg je. Het is jammer dat ik op aanbeveling van Bruno wel anders heb te doen. Er zijn zes sleutels, zie je. Eén is er zoek, maar het zou best kunnen dat de andere werkt ook iets mee te maken hebben. Je hebt je al georiënteerd, hoor ik. Beetje. De politiechef heeft op de bustocht het levensgevaar met mij gedeeld. Nou, de zal die me verder informeren. Inmiddels, Manon, heb ik de kant geleerd. Je hebt altijd een sterk wantrouwen tegen ja, klanten. Ja, maar overlijdensadvertenties ben ik geneigd te geloven. <lacht> Van mij Auguste aubrez staan er zes in. Ja. Van familie, regering, kerk, personeel, buren en de En in de laatste staat, hier lees mee: hij was een voetschutter. Dat zal waarschijnlijk wel niet tot de moord aan <lacht> <lacht> Er staat ook een heel verslag in. Ja, uiteraard. Het is een de... viervoerpagina de nieuws. Ja. Even kijken. Um, Ober Sprie was 41 jaar oud. Hij um, is op de vroege maandagmorgen om drie uur vermoord. Hij klonk in de nachtelijke stilte een schot en dat viel zo op dat verscheidene hotelgasten verschrikt onder hun bed keken. Maar onder die bedden was niets aan de hand? Nee. Maar we gingen wel de hotelhouder waarschuwen. De deur van zijn kamer was op slot. Er werd op gebonst, maar er kwam geen antwoord. Toen de receptionist de deur met de reservesteutel had geopend, draaide hij zich snikkend om. En enkele vrolijke gasten, die de knappe innemende hotelhouwers zeer hadden bewonderd, renden gillend terug naar hun kamers. Ik heb het gelezen. Het wapen van medeburgemeester Dwarsstuk het hoofd werd geschoten, heeft me niet gevonden. En ook het pistool dat Oberspreealde bij wijze had, wordt voor Nou, toen <lacht> En een glas. Haha, een glas. Ja. Voor jou, maar ah, Heerlijk. Zo. Dank je. Op het herstel van onze Bruno Santé. En op jouw succes in dit merkwaardige mysterie. Goedemorgen, oh. Bruno. Ik wist dat ik jou bij de Skilift zou vinden. Maar zonder ski's zie je. Hallo, schaduw. Ik kom bij me zeggen. Ja. ja. voor vandaag laat ik het nog afweten. Maar nog eens met de ski lift naar boven. En zelfs de gelegenheid uit afdalen. Oh ja, Bruno, ik moet je nog bedanken voor je vriendelijke aanbeveling. Graag gedaan. Zie je er al wat in? Ik heb vannacht gedroomd van zes sleutels. Als ik het een te pakken had, was ik het andere weer kwijt. Je zoekt het dus wel in de eerste plaats in die sleutel die weg is ja, je moet er ergens beginnen. Wist de patron gisteravond veel te vertellen? Oh ja, over zijn vader die zich zo prachtig heeft opgewerkt. Over zijn tante die twee keer per jaar komt logeren. En over zijn kinderen die het fabelachtig goed kunnen leren. We hadden het uh, heel gezellig samen. Behalve toen hij naar huis zou gaan. Waar je er ook. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar hij had zich voorgesteld dat hij met me op zou trekken om de raadsel te ontsluieren. En dan heb ik hem gezegd dat ik gewend was op een eentje te werken. En dus, Bruno, zal ik zo meteen wel eens aan de slag moeten gaan. Zie je er al licht in? Andorra is een kleine stad. 500 vierkante kilometer, als ik me niet vergis. En toch zal ik veel moeten reizen. Vanwege die zes sleutels? Mm -hmm. De patron is zo vriendelijk geweest om te vertellen bij wie ik ze vinden kan. Van vijven van tenminste. Want de zesde, de zesde is een geval op zichzelf. Aangenomen dat dat ding gestolen is... Wat moet de dief, die waarschijnlijk ook de moordenaar van de mer, is daar dan mee doen? Wel, als je een sleutel stils, hè, kun je er twee dingen mee voor hebben. Hem zelf gebruiken of voorkomen dat een ander hem gebruikt. Ja, dat laatste gaat in dit geval op. Zolang die ene sleutel er niet is, kan de kast niet geopend worden. Of uh, zijn er duplicaten? Nee, nee, nee, want dan zou het hele systeem zinloos worden. Het gaat er namelijk om dat de kast alleen open kan... als het hele gezelschap van zes burgemeesters bij elkaar zit. De nieuwe sleutel mag pas gemaakt worden... als de volksvertegenwoordiging daartoe heeft besloten... en die komt pas bijeen in september. Dus is het motief van de diefstal waarschijnlijk niet geweest... het openen van de kast te voorkomen. Voor september hoefde de zich daar geen zorgen over te maken. Blijft het motief van het openen van de kast... Maar dan moet hij de andere vijf sleutels ook hebben. En dan? Inderdaad, Bruno. En dan? Want dan zou de dief en moordenaar van August alleen door diefstal en misschien nieuwe moorden... de hele collectie compleet kunnen krijgen. Ja. En dat is geen prettige gedachte. Nee, nee, nee. Maar gelukkig is het voorlopig alleen maar. Een gedachte. Aha, aha, daar komt Manon. Hallo, schaduw. Oh Bruno, het is een prima piste Heerlijk dat er vannacht zoveel sneeuw is gevallen Ah, jij kijkt er wat vrolijker Blij dat je met onze schaduw over moord en doodslag kunt ballen Nee, nee, blij dat ik er voorlopig niets van mee te maken heb Een prima piste, zei je? Mm -hmm. Zal ik het vanmiddag toch maar weer eens gaan proberen <laughs> Met stijve spieren moet je nooit langs stilzitten En uh, hoe is het met sleutels? Wel, het streven is voorlopig ze alle zes bij elkaar te krijgen. Om de kast te openen. Nee. En wat denk jij in die kast te vinden? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Ik ook wel. Heb je de patroon dan niet gevraagd? Dat heb ik. En hij zei, dat kan ik u niet vertellen, chef. Niemand die niet in Andorra is geboren mag het weten. De patroon weet het zelf ook niet. Want hij is geboren in Dat Als een paar kilometer over de Spaanse grens trouwens. Lang niet alle inwoners van Andorra weten wat er in die kast zit. Van dan zou het geheim spoedig uitleggen. Kom, mensen, ik ga aan de slag. Ik wens je veel geluk op je merkwaardige kruistocht. Schaduwen. Hoogst merkwaardig. Dank je wel. Ik wil nu eerst eens een bezoek gaan brengen aan de weduwe. Aha, ik heb dat patroon zelf van de lijn hoor. Goedemorgen met Cavier. Goedemorgen. Ik ben hier vanuit Hotel Pic Blanc. Ah. Ik ga direct even praten met mijn Opus Is er nog nieuws? Uh, ja, ja, ik heb hier het uh, sexy rapportje. Aha. Ja, uh, hier heb ik het. Het schot is van dichtbij gelost. Huh? Nou, de kogel kwam uit een 6.35 mm bussel en is waarschijnlijk vanuit de richting van het venster geschoten. We moeten wel aannemen dat de moordenaar in de kamer is geweest. Knap werk, patroon. Na een gesprek met de weduwe, kom ik daar naartoe. toe. Schrikt u dat? Prima, chef. Ik blijf op het bureau. Tot ziens dan. Tot ziens, patroon. U bent inspecteur Carlier, neem ik aan. Wilt u verder komen, alstublieft? Graag, mevrouw. Gaat u zitten, meneer. Dank u. Wilt u iets drinken? Nee, nee, nee, dank u zeer, mevrouw. Ja, dan is het waarschijnlijk het beste dat ik u meteen maar vertel Hoor. Ik zou alles... u graag enkele vragen willen stellen, mevrouw. Oh, juist. Gaat uw gang. Dank Hoe lang bent u met meneer Oberspree getrouwd geweest? Ruim acht jaar. Uw man had een verantwoordelijke functie. Sprak u er wel eens met u over? Nee, ik geloof dat u zich vergist, meneer Carlier. Zijn functie van burgemeester was eervol... Maar het hotel bleef voor hem het belangrijkste. Daar spraken we wel dagelijks over. We deden alles samen. Het spreekt vanzelf dat ik het hotel voort zal zetten. Waar bevaarde uw man de sleutel? een sleutelring. Maar u zult weten dat die er niet meer was na de moord. Hebt u enig vermoeden wie uw man vermoord heeft? Nee. Geen idee. Hij had geen vijanden? Nee. Weet u dat zeker? Ja. Heeft een van de andere vijf burgemeesters hem de laatste tijd bezocht? Nee, meneer Carlier. Weet u het er zeker, mevrouw? Ja, gelooft u me niet. Toevallig vertelde de patron me gisteravond... dat de Meijer van Ordino hier in het dorp is geweest. Maar lijkt het me vreemd dat hij uw man niet even heeft opgezocht. Dat moet hij dan buiten mijn weten hebben gedaan. Ja, Het kan best zijn dat ik even weg was. Mag ik u eraan herinneren dat ik u zo even zei... zeker te weten dat geen van de andere burgemeesters hier geweest is? Ja, wat wilt u eigenlijk? Is dit een verhoor? Een getuige verhoor. Bij een verdachte kun je rekenen op leugens, op een getuige moet je kunnen vertrouwen. En u vertrouwt me niet? U spreekt u zelf tegen. En u bent ongemaneerd, meneer? U wist dat uw man bedreigd U moet mij een beetje vertrouwen. Bent u na de hand bedreigd? Of weet u nou echt niet waar de sleutel is? Ik weet het niet. Werkelijk, meneer, ik weet het niet. Het is natuurlijk maar een formaliteit, mevrouw, maar vooral, mag ik misschien even het gastenregister inzien? U kunt zich de moeite besparen, inspecteur. De burgemeester van Ordino heeft hier in de nacht waarin mijn man vermoord werd gelogeerd. kwam de bedreiging van zijn kant? Ik weet van geen bedreiging. Ik geloof dat u gewoon een beetje aan het raden bent. Ik hou van raadsels. Ik geef ze mezelf vaak op. En soms word ik er wijzer van. Zoals nu. Tot die het mag op. Ja, hij heeft tegen dat het slecht riekt hm? en dat het goed smaakt. En de wijn is voortreffelijk. Prozit Manuel, salut de bron. Prozit, schaduw. Salut, schaduw. Ja. Nogmaals op je succes. Vanmorgen zeiden wij dat iemand die de kast wil openmaken zes sleutels moet zien te krijgen. Maar tijdens het bezoek aan de weder dacht ik bij mezelf: sommigen kunnen met vijf volstaan. Ja! De burgemeesters. Want die hebben er zelf alleen. Juist, Manu. Morgen wil ik eens bij die hoogstmerkwaardige kast gaan kijken. En daarna de nodige aandacht schenken naar alle zes provincies. Die zou je in zessen moeten delen. Ja. Ja. Zes schaduwen in de sneeuw. <laughs> zes schaduwen in de sneeuw. Dit was deel 1 van een detectieve serie naar een boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra. Personen. Schaduw Jan Borkes, commissaris Bruno Zilvert, Paul van der Leck, Manon zijn vrouw Joke Hagelen, Duval Frans Somers, Brion, politiechef van Andorra Wim Kauenhoven, en mevrouw Oberespuy Petra Dumas. Regie Ab van Eyck.